De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende... die zou sinds 2015 meer dan 5 miljoen euro hebben verdiend aan illegale praktijken. Behalve de Nederlander zijn nog zeven andere leden aangehouden. De bende zou duizenden films en series hebben aangeboden aan afnemers. Waarschijnlijk waren dat er wereldwijd meer dan 14.000. Real Madrid heeft voor de 15e keer de Champions League gewonnen. In Londen slaagde Borussia Dortmund erin om Real lang te verrassen en in problemen te brengen. Maar in de tweede helft sloegen de Madrilene toch toe. Het werd 2-0. Dani Carvajal maakte het eerste doelpunt uit een corner. Vinicius scoorde 10 minuten later de beslissende tweede goal. De organisatie van de Knel Pride in Utrecht kijkt terug op een feestelijke zesde editie. Volgens RTV Utrecht kwamen er ongeveer 100.000 mensen naar het LHBTIQ feest. Ze konden kijken naar een botenparade en daarnaast waren er straatfeesten en muziekoptredens. Dan het weer. In het zuiden bewolkt met kans op wat lichte regen. Op andere plaatsen wisselend bewolkt met opklaringen. Het is een graad of 12. Overdag droge en zonnige periodes. Aan de kust wordt het 16 graden. In het binnenland 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Ja. Maar na Je had nog steeds diezelfde ogen En nog steeds diezelfde mond Dat ik ook je sleutel had En ook weer ben verloren En dat ik ziens van je hield Dat schijnt je nu te storen Ja, event. It's enough for this restless warrior just to be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 The day has gone.